Seehovers uitspraken lokte felle kritiek uit van coalitiepartner SPD. Ook Bondskanselier Merkel reageerde en distantieerde zich van Seehover. Ze zei dat Duitsland een christelijke traditie heeft, maar benadrukte dat er inmiddels 4 miljoen moslims in het land leven die net als hun religie bij Duitsland horen. Merkel voegde eraan toe dat de islam moet aansluiten bij de Duitse grondwet.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 De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken dat gemeenten sociale huurwoningen moeten verkopen als dat kan, om zojuist voor de middengroepen meer huizen beschikbaar te krijgen. Bij een houtbedrijf in Windschoten woedt een grote brand. Er komt veel rook vrij, onder meer door de harde wind. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand woedt bij een producent van lijmhout.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 Ik heb vandaag de stemwijzer gedaan. Of nou ja, ik heb vandaag een stuk of dertig keer de stemwijzer ingevuld. Wat ik iedereen met gebrek aan inleveringsvermogen kan aanraden. Het is goed je eens voor te doen als een ander. en Zo krijg je een kijkje in wat iemand mogelijk denkt... en waar sommige keuzes vandaan kunnen komen. Een voorbeeld? Als je tegen vreemde gebouwen in je wijk bent... maar voor vreemde handen aan je lijf, ben je bangig aangelegd. Althans, dat denk ik ervan uitgaande dat de vreemde handen aan je lijf... afkomstig zijn van een politieagent die dit preventief mag doen... en niet de handen zijn van Thierry Baudet... Na zijn solistische vrijdagmiddagborrel... der fractievoorzitter, Forum van Democratie... Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze partij komt slechts in mijn keuzeveld... wanneer ik de keuzes beperk tot zeer mee eens of zeer mee oneens. Je zou het extreem kunnen noemen... maar daar wilde ik het nu niet over hebben. Wat als je het nou niet weet en dat het gevoel ook tijdens het maken van een stemwijzer... of het invullen van een stemwijzer zo blijft. Ik heb het geprobeerd. Bij alles de button neutraal ingevuld. En bij alle mogelijke lokale politieke partijen het vinkje aangevinkt. Ik probeerde me in te leven erachter te komen... wat er omgaat in het brein van de zwevende Amsterdammer. Eigenlijk zat ik er nog helemaal niet zo ver naast. Voor de zwevende Amsterdammer, de neutrale kiezer... plopt op de politieke partij burgers. En dat snap ik wel. Als je neutraal bent, maak je je ook niet echt druk om dingen. Als, je me ergens, als ik me ergens druk om zou maken in mijn stad... of nergens druk om zou maken in mijn stad... zou ik ook een hele, hele blije burger zijn. Als ik niet het idee zou hebben elke maand kei, maar dan ook keihard genaaid zou worden... door de hele fucking woningmarkt en iedereen die erachter zit... van expat tot huisjesmelker, zou ik een hele blije burger zijn... Als ik, net als mijn buurman, voor hetzelfde appartement... 450 euro in plaats van 1450 euro zou mogen betalen... zou ik een hele blije, wat blije, zielsgelukkige burger zijn. Als in datzelfde appartementencomplex... mijn lieve Turkse buren met drie kinderen en eens gezinswoning... zouden kunnen huren ergens in Amsterdam... of misschien zelfs daarbuiten in plaats van de uit de klauwen gelopen garagebox... waar ze hun kinderen nu in moeten stapelen... waren zij ook hele blije burgers geweest... Helaas is neutraal aanvinken een privilege, een utopie. Een trappetje naar boven naar een kasteel op een wolk. Vooralsnog is dat niet voor mij weggelegd. En vul ik morgen, op verzoek van mijn Turkse buren, nog één keer de stemwijzer in. Samen.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 You're gonna have to get used to it.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 Iedere serieuze telefoon. Wat hebben we allemaal voor je in petto? Julius van de redactie die is hier. En als je belt naar 0800-1121... dan krijg je hem aan de telefoon. Uh, en wellicht uh, spreken wij elkaar dan zo meteen live in de uitzending. Julius. Goedendacht. Goedendacht. Trek even die microfoon naar je toe, want oh, straks val je. Ja, ja, ja, ja. niet veel naar voren buigen. Nee. Uh, gaat het? Het gaat goed. Uh, er, ja. was, er was hier even wat aan de hand. Jezus, ja. ja, ja. We, hadden, we hadden een hele hoop gedoe uh, in de voorbereiding. Maar ja, wij zijn hier altijd keurig twee uur van tevoren... om alles uh, tot in de puntjes goed voor te bereiden. Je hebt helemaal rode wangen. Helemaal rode wangen, ja, je van, je het helemaal rode wangen ja, van het rennen. je ja, hebt helemaal rode wangen van het rennen. is een groot gebouw hier. Ja, precies. Um, ja, het nieuws van deze week. Heb jij uh, de stemwijzer gedaan? Dat is eigenlijk wat ik van je wil weten. In alle eerlijkheid, nee. Ik heb me uh, nog niet uh, tot de stemwijzer... Uh, uh, nee, ik heb dat nog niet gedaan. Nee, ik geef het gewoon toe. En, Niks denk, gedaan. en heb, je, heb je jou wel georiënteerd of ook nog helemaal niet? Ook niet. En het is... Ik, ja, weet je, ik heb met, met, met die dingen... Ja, het, het, het, het, het, het, het trekt me niet. Het, het lukt me niet. Ik heb het er met mijn vrienden ook niet over. Over de politiek. We, ja, we hebben het er gewoon niet over. Denk je dat jij een blije burger bent? Ik denk dat ik, nou ja, op vanavond na, die twee uur voorbereiden... ben ik, denk ik, wel een hele blije burger. Ja, ja. maar het lijkt me wel leuk dan... als jij toch nog niet die stemwijzer hebt gedaan. Ja. Uh, vind, ik vind het wel interessant om te kijken waar jij op zou waar gaan ik, stemmen. Dus op jij, dit moment. Wil, jij wil dat ik hem nu vanavond hier ga doen? Ja, in al jouw chagrijn. Jeetje, ja, en, en helemaal ja. opgefokt nu een stemwijzer gaan. Nou, doen. We hebben gelukkig de komende, uh, komende twee, drie uur de tijd dus... Ik, uh, ik Ga je hem doen? Ja, is goed. Moet nu? ik hem dan gewoon hier nu te plakken? live? Ja, gewoon stemwijzer.nl uh, en dan. dan? Oh, ja, gewoon als je, als je googelt naar stemwijzer, dan, dan krijg je hem al. Hm. En dan zijn het dertig vragen ja. Uh, nou ja. over wat je vindt. Je kan vaak uh, ik zie hem in hem de, helemaal de, ja. mee eens, niet mee eens of oneens, of neutraal dus invullen. En bij twijfel? Ja, bij twijfel dan, dan doe je neutraal. Twijfel, je twijfel jij wel eens? Ik twijfel altijd over alles in mijn leven. Mijn, mijn hele leven is één grote twijfel. Uh, ja, ik weet ook nu nog. Ik heb me ook echt, ik denk wel dertig keer ingevuld. En ik weet nog steeds niet wat ik ga stemmen. En, dat, en dat ga je dan, wanneer ga je dat dan wel bepalen als je bij het, uiteindelijk bij het stemhoekje komt? Ja, misschien. Of eerder? Ja, misschien daarvoor, misschien dan. Nou ja, ik ga, ik ga ja, ik hem invullen. Meestal als ik ga stemmen, dan, dan weet ik het wel van tevoren. Ik ben niet iemand die echt... Ik ga op... er wel met een, met een plan naartoe. Maar ook dan op wie je stemt of alleen de partij? Ik ben nu nog bezig met de partij. En als ik daaruit ben, dan ga ik kijken naar wie ik stem. En dat wordt waarschijnlijk wel een vrouw. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus... Nou, goed. Ik, uh, ik ga me er doorheen... Uh, ja. Ja, uh, uh, yeah. ik ga hem gewoon doen. Ja, mocht je nou luisteren en... Uh, zelf ook de stemwijzer hebben gedaan. Uh, en daar nog opmerkingen over hebben. Over bepaalde onderwerpen. Dan uh, kan je dat even melden via 0800-1121. Neemt jullie dus ook gewoon tijdens het maken van de stemwijzer de telefoon. Dan gaan we discussiëren. Ja. Neemt hij ook nog de telefoon op. En ik draai gewoon plaatjes. Ja, dat is wel een beetje hoe het werkt. Ga luisteren naar Stef Bos. Ruimte in mijn hoofd. Ruimte in mijn hoofd, Stef Bos, hier op Radio 1 in de Nacht van de Radio. Julius, hoe zit het met jouw ruimte in je hoofd en een stemwijzer? Ik en nu... het beantwoorden van de telefoontjes? Het ga, dat gaat. Ik bedoel, ik, ik moet dingen combineren, maar het gaat goed. Ik ben bij uh, vraag drie. Ja? Maar ik kreeg net een vraag over toeristen in Amsterdam. Of we dat nou wel of niet moeten toelaten. Ik vind het... Uh, het ik denk van wel. Wel? Wel, ja. Ja, maar je hebt het nu over... Nee, het gaat niet over toeristen wel of niet. Het gaat over meer toeristen. Ja, nee, ja, precies. Het is niet alles, alles ja, nee, of niet. nee, dat vind ik wel. Ja, jij vindt nog meer toeristen. Ik vind het gezellig. Ben jij ook zo'n lul die ze huis Airbnb? Ik, ik ben het centrum al uit door al die toeristen. Maar ik vind het wel gezellig. <laughs> ik vind het wel gezellig. Ja. Ik vind alles gezellig. Zeker. Ja, Oké. Okay. Ik ga rustig door. Ja, Julius van de redactie gaat rustig door met zijn stemwijzer. En wij gaan luisteren naar de opiniemakers in het Joop Café. En dit is hoe het werkt. We gaan luisteren naar een fragment. En wil je reageren of heb je vragen met betrekking op dat fragment... dan kan je je bellen naar 0800-1121. Of je kan een bericht achterlaten op onze Facebookpagina. Dat is De Nacht van de Radio. We hebben al uh, 79 likes, dus het zou superleuk zijn... als we er vanavond 80 krijgen. Uh, en je kan de Radio 1-app gebruiken. In het Joopcafé zitten Francisco van Jolen en Han van der Horst. en Zij praten over het nieuwe boek van Han van der Horst... genaamd Nepnieuws, een wereld van desinformatie. Want één ding is zeker, we leven in een tijd waar nepnieuws... oftewel fake nieuws, een hele grote rol speelt. Maar hoe gaan we hiermee om? Je hoort het in het eerste deel van het Joopcafé. Het Joopcafé. Han... Um... Gefeliciteerd met je nieuwe boek. Kan je even aan de luisteraars kort uitleggen waar het over gaat? Ja, het gaat over eh, het begrip nepnieuws... dat door president Trump zo verschrikkelijk bekend is geworden... omdat hij alles wat hem niet bevalt eh, nepnieuws noemt. Het gaat over eh, vervalste berichtgeving om eh, het publiek om de tuin te leiden. En eh, dat bestaat eh, al zo lang als de mensheid op aarde is. Daar gaat mijn boek over, dat laat zien hoe nepnieuws meestal door machthebbers is uh, toegepast... om uh, hun eigen voordeel na te jagen. En het laat ook zien hoe je nepnieuws moet maken. En tenslotte ook nog hoe je het kunt identificeren. Dus het is een heel nuttig boek en een heel bruikbaar boek. Ja, Oké, okay. hij, uh, hij zegt van zijn eigen boek dat het heel nuttig is en bruikbaar. Dat is heel erg goed. Uh, de, ik heb het gelezen. Ik vind dat ook. Je, je hebt een... Uh... Ik dacht dat het eerst aanvankelijk dat het over heel erg over Trump zou gaan. Maar jij doet het eigenlijk het tegenovergestelde. Je maakt een mozaïek van voorvallen uit de wereldgeschiedenis, Waaruit blijkt dat nepnieuws iets. Ja, Wat je net al zegt. Zo gauw de mens kon gaan schrijven eigenlijk. Die voorbeelden haal je ook aan. Eh, Begonnen nepnieuws te ontstaan. Ja, begin uh, machthebbers uh, ver verzonnen verhalen te verspreiden in hun eigen belang. Hè. De oudste van wie ik dat gevonden heb, dat is... Uh... Koning Sargon van, uh, van Akkad. Die leefde 2300 jaar voor Christus in het gebied wat tegenwoordig Irak is. Die man heette helemaal niet Sargon. Het was eigenlijk de wijnschenker van een koning die Ur-Zababa heette. Die heeft hij vergiftigd. En daarna heeft hij zelf de troon uh, voor zichzelf gereserveerd. En Sargon betekent wettige vorst. Nou, als er eentje niet de wettige vorst was, dan is het deze moordenaar. En hij verzon ook nog dat hij uh, als baby was gevonden... door een hoge priesteres in de Eufraat, drijvend in een rieten mandje. Dus we zien, ook de auteur van de Bijbel is niet altijd origineel geweest. Ja, daar stond ik dus ook van te kijken. Ik las dat van dat rieten mandje. En toen moest ik het wel even opzoeken, want ik dacht... Dat, ja, dat verhaal ken ik alleen maar van Mozes. Maar is het dan, was hij eerder dan Mozes? Ik denk ongeveer duizend jaar eerder met zijn verhaal. Uh, de... Oudste verhalen van de Bijbel, die zullen ongeveer 100 jaar duizend zijn opgeschreven, maar ze zijn pas echt geredigeerd en uh, tot een eenheid gemaakt in de jaren van de Babylonische ballingschap. Dat is zo een beetje 600 jaar voor Christus. Toen hebben ze dat uh, serieus uh, gegroepeerd en de vervalsingen naar hun eigen ideeën uitgehaald. Dus de oudste delen van de Bijbel zijn eigenlijk toen pas voor het eerst serieus opgeschreven en er is een erkende kamer ontstaan. Maar denk jij, denk jij dan dat, uh, dat uh, het verhaal van Mozes... Uh, die met zo'n uh, rietemandje uh, op, op het water wordt gestuurd... dat dat ook nepnieuws is? Ja, natuurlijk, want uh, zo werkt dat niet. En, uh, maar het is wel een verschrikkelijk mooi verhaal. En heel veel van die verhalen zijn ook bedoeld... om, om, om zo n, zo n de hoofdpersoon een halfgoddelijk... Uh, Status te geven trouwens als we over de Bijbel gaan praten. Dan kennen we sommige mensen die nog bijbelvast zijn het verhaal van Abraham. Die dan van God de opdracht krijgt om zijn enige zoon Isaac te offeren. En mensoffer offer te brengen. En daar heeft Abraham het heel moeilijk mee. Maar God beveelt het dus hij doet het toch. En dan op het allerlaatste moment laat God via een engel weten dat hij het toch niet wil... en dan vinden ze ergens een bokje... en dan Isaac en Abraham die offeren dat samen. Wat betekent dat verhaal nou? Behalve dat... dan dat de moslims daarom altijd het offerfeest voor vieren. Maar... Ja, dat betekent eh, dat God, de God van de Joden... zegt tegen zijn aanhangers... in tegenstelling tot de concurrerende goden van de andere volken... zoals Baal, ben ik niet gediend van... Mensenoffers. Dus dat is een verhaal om uit te leggen dat de joden in tegenstelling tot de volkeren in de omgeving geen mensenoffers brengen. En uh, het is ook nog ontstaan dat verhaal in een tijd dat uh, de joden waarschijnlijk al uitsluitend Yahweh, dus onze God, zeg maar, vereerden. Maar best wel geloofden dat andere volkeren andere goden hadden en die bestonden ook echt. Alleen die vereerden je niet want dat was een soort landverraad. Voordat we een heel theologisch programma gaan worden... Um, even een heel simpele vraag, Han. Ben jij zelf wel eens in nepnieuws getrapt? Nou, ik zit erover na te denken. Uh, en ik denk dat dat inderdaad waar is. En dat ik in nepnieuws ben getrapt. Maar dat ik nog steeds niet weet dat het nepnieuws is. Wat ik wel kan zeggen is dat ik het gymnasium... ...heb uh, afgemaakt en bij, bij Latijn heel veel moest vertalen... ...van mensen van wie ik dacht dat het grote dichters en geschiedschrijvers waren. En dat waren het ook, maar die zijn allebei allemaal betaald... ...om een bepaalde visie te geven over hoe het Romeinse Rijk was ontstaan... ...en in elkaar zat. En dat is een vals beeld... Betaald. Dat is één. Punt twee, ik, heb, ik geloof ook wel eens dat dingen nepnieuws zijn... terwijl ze toch waar zijn. En ik geef daar in het boek van mij één voorbeeld van. Toen ik las dat de islamitische staten slavernij weer had ingevoerd... en die Jezidi meisjes op grote schaal aan de meest biedende verkocht... toen dacht ik, dat is nou typische oorlogspropaganda... dat is een leugen, dat kan niet. Maar het bleek toch waar te zijn. En het ultieme bewijs werd geleverd door de website... de Engelstalige website van de eh, Islamitische Staat zelf... want daar werd precies in uitgelegd... waarom het in overeenstemming met de Koran was... om die meisjes op de slavenmarkt te verkopen. En nog erger dat het met het verval en de ondergang... van de Arabieren en de islam was begonnen... toen de kruisvaarders de Arabieren dwongen om de slavernij op te heffen. Dus het was wel waar. En dat klopte. En ik dacht: Dit is zo'n raar, gruwelijk verhaal. Dat geloof ik niet. Zoals heel veel mensen in Engeland en in Amerika het niet geloofden toen er. Berichten binnenkwamen in 1944 en 1943 al. over de massavernietigingskampen van de Duitsers. Dat zag er zo onvoorstelbaar uit. dat moest wel oorlogspropaganda zijn. Dus net nieuws, want ja, dat leer je ook uit het boek. het heeft allerlei kanten. maar er zijn dus ook twee kanten. Je be, mensen zijn over het algemeen bang om in nepnieuws te trappen. Maar jij zegt eigenlijk, de kans bestaat ook wel zo... dat iets echt waar is en dat jij denkt dat het nepnieuws is. Ja. Een beetje wat Trump eigenlijk doet. Want Trump, die ja, voortdurend het nieuws wat over hem verspreid wordt... noemt hij steeds nepnieuws. Ja, en dat is betrekkelijk nieuw. Dat heeft hij ook zelf echt uitgevonden. Iets wat je niet bevalt nepnieuws noemen. Dus, en dat blijkt dat blijkt uit, uh, uit onderzoekingen die de laatste weken zijn uh, verschenen. Het blijkt door steeds meer politici te worden overgenomen en die dan uh, wat ze niet bevalt nepnieuws noemen... dat doen allerlei lokale politici op het moment in de Verenigde Staten... maar je ziet ook dat in autoritaire landen, en dan heb ik het nu heel concreet over Singapore en Maleisië... dat daar nepnieuws en het nepnieuwsprobleem wordt gebruikt... om de censuur en de controle op de media te versterken. In Maleisië zijn binnenkort verkiezingen... en de premier is verwikkeld in een vastgoedschandaal van een enorme omvang. Dat is nou nepnieuws. Pas is er nog gedreigd dat eh, buitenlandse correspondenten. die nepnieuws verspreiden over dat vastgoedschandaal. die gaan hun vergunning gegarandeerd verliezen. En in Singapore is op het moment ook iets dergelijks gaande. Daar is de pers al zeer streng gecontroleerd en daar zijn allerlei wetten over het aanzetten tot oproer die bijna elke kritiek op de regering strafbaar maken. Maar toch zijn er gisteren hearings begonnen, want zo doen ze dat daar altijd, de dus zogenaamde democratie hearings begonnen waarbij burgers komen, zogenaamde burgers die dan vertellen hoe gevaarlijk net nieuws het is en dan gaat de regering het oplossen. Ja, dat is een van de tricky dingen. Dat leg je ook uit, want wij zijn gewend eigenlijk dat de overheid ons tegen dingen beschermt die slecht voor ons zijn. Over het algemeen tenminste als het goed is. Daar hebben we onder andere de overheid voor opgericht. Maar jij zegt, het gaat mis... op het moment dat ze zich met nepnieuws gaan bemoeien. Ja, want dan ontstaat er censuur. Koning Darius... die leefde 400, 500 jaar voor Christus. was een koning van de persen. Die zei ook al, hij was van de waarheid... en ze vijanden waren van de leugen. En je ziet dat censuur ook meestal... wordt verdedigd met het argument... wij gaan de bevolking beschermen... tegen onwaarheden... En tegen leugens. Je hebt die geschiedenis van het nepnieuws... tenminste, niet de geschiedenis van het nepnieuws... want die is er eigenlijk niet... maar je hebt een heleboel voorbeelden uit de geschiedenis van nepnieuws... van psychologische oorlogvoering, van propaganda. Um, maar hebben we niet nu te maken met een heel nieuw fenomeen? Nee, we hebben... Door internet, door... Uh, nou, het nieuwe is dat we het zo gemakkelijk... op onze beeldschermen thuis krijgen... zonder dat we er moeite voor hoeven te doen. Uh, als je... Uh, vroeger... en dan heb ik het over... 30 jaar geleden... als je dan... Uh, als je dan wilde volgen wat, uh, wat, in andere landen, wat, dat, wat er in andere landen op de radio kwam... dan moest je uh, op de korte golf, als je een radio had met een korte golf... gaan zoeken en dan kreeg je allemaal schorre zendertjes... die van Radio Moskou en Radio Tirana... maar ook van de Zwitserse radio en van Radio Nederland Wereldomroep... die dan in het Engels en in andere talen uh, nieuws en commentaar gaven vanuit het standpunt van hun eigen landen. Nou, dat krijg je nu allemaal binnen via het internet... en dat gaat veel makkelijker, want dat was echt een gedoe. Ik had op de middelbare school een oude radio met zo'n korte golf erop... en dan ging ik daarop zitten zoeken en dan een brief schrijven... naar zo'n radiozender, van hoe de ontvangst was in Nederland... en dan kreeg ik mooie folders terug. En tegenwoordig is het klik, klik en je hebt het. En het komt, ook, en het komt binnen zelfs ongevraagd, binnen via Twitter... En eh, op deze manier word je dus geconfronteerd met een veel grotere hoeveelheid van dat materiaal. En je kunt je er ook lastiger van afsluiten. En je luisterde naar het Joopcafé En het hele Joopcafé is terug te luisteren op joop.nl... op iTunes en op uh, de Nacht van de Radio. nporadio 1.nl, slash de Nacht van de Radio... en op onze Facebookpagina. Die moet je dan wel eerst even liken. En misschien hebben we dan wel aan het eind van de uitzending 90 likes. Dat zou fijn zijn. Ik kijk eventjes naar jullie eens van de redactie. Nou ja, ja goed, de, de teller die, die loopt op. We hebben er inmiddels drie bij... In, in deze korte tijd? In deze korte tijd. Dus als we dat vasthouden, dan zitten we zeker op het einde op 90 likes. Ja. En kunnen we, de, kunnen we de luisteraar dan wat beloven? Um, wat wil je de luisteraar beloven, Julius? Nou ja, misschien degene die de 90ste like wordt. Die kunnen we wel, uh, ja, een, een, een, een nou ja, iets liefs. tegen hem zeggen. Op ja. zender. dan krijg je een ode van Julius van Kijk. de redactie. Um, het ging over nepnieuws in het Joop Café. Heb jij, uh, stuit jij veel op nepnieuws? Nou, Heb je een voorbeeld? Tegenwoordig, uh, bijvoorbeeld op, als je op Facebook veel kijkt... zie je dat um, uh, bijvoorbeeld als je voetbalnieuws hebt... Hè, dan kijk je naar uh, uh, bepaalde websites... die bepalen zelf hoe ze een artikel aankaarten. Dus ja. dan kaart het aan als iets mega heftigs. Ja. En dan moet je dat lezen en dan schijnt het later. Dan ga je er doorheen en valt het allemaal wel mee en uh, dat, dat kom ik wel heel veel tegen. En dat, dat is meer opblaasnieuws dan dat iets heel erg wordt opgeblazen en dat het eigenlijk ja, of maar, wordt de waarheid dan ook? Dan wordt de waarheid echt... ook wel weer verdraaid of het wordt gesuggereerd ja. dat of het en dat zie je wel heel veel. Mensen kunnen natuurlijk gewoon zelf bepalen wat ze wat ze het internet opgooien. Op en dat gaat voornamelijk over voetbal. Want wat kan je aan voetbal, ja. Ja, als het 2-1 is... kan je er toch moeilijk 3-1 van maken online? Of nee, maar gaat kan, het dan voornamelijk dan over de rumors en gossip? De rondom? uitspraken van voetballers. Ah, okay. heb jij dat ook? Nou, ik las laatst een uh, heel verhaal over Ivonie. Uh, Kijk, uh, de man, uh, the man himself. De uh, man himself. En dat ging, dat was een verhaal over... Ivonie. Uh, zat in een restaurant, die zat ja. te eten. En er kwam uh, een uh, jongen naar hem toe. En die vroeg... Hey, uh, ik heb straks een date met, uh, met een hele leuke vrouw. Zou je iets voor mij willen doen? Zou je straks, als ik met die vrouw aan het eten ben... Zou jij dan naar die tafel willen lopen? En zou jij dan alsjeblieft uh, even willen zeggen... Hey, uh, hey Stefan, hoe is het? Dus Yvonne die zei van... Ja, oké, okay, dat is goed. Um, vervolgens is die man dus aan het eten met zijn date. Mm -hmm. Komt Yvonnee naar die tafel toe. En... Um, zegt, hé hey, Stefan, hoe is het? En die mm. Stefan die zegt, rot even op Ivo, je ziet al dat ik aan het eten ben. Dus dat, dat ja, was ja, heel ja, leuk ja, verpakt. Ja, ja. en dat las Ik, ik op... zie nu het hoofd van de Ivo trouwens voor me, de teleurstelling. Ja, precies ja. dat. Dus die droop af. En toen dacht ik, uh, net, het was zo leuk verpakt. En inderdaad ook uh, neergezet als, mm -hmm. uh, als zijnde uh, uh, entertainment bericht ja. van het AD of zo, of van de Telegraaf. En toen ging ik dat verhaal ging ik opzoeken... En dat komt dus uit een uh, boekje. Uit een Joods moppenboekje. uit 1979. Echt? En deze grappen worden eigenlijk. Uh, om de zoveel jaar wel over iemand ja. gemaakt. Dus ze zijn ook gemaakt over uh, Frank Sinatra. en over. Uh, dus het komt ook echt uit, uit Amerika. Dus dat was inderdaad Kijk, fake nieuws. Het, ja, het, het is eigenlijk het Broodje Aap-verhaal. Het is eigenlijk het Broodje Aap-verhaal. Ja. Ik weet waar. Weet je waarom Broodje Aap, Broodje Aap heet? Nou, vertel mij. Dat komt omdat er. Uh, er gaat een verhaal dat er een hamburgerwagen... Ja. Uh, dus eigenlijk nee, een, een, een, een, een ingrediënten voor hamburgerwagen. Dus de, de, het vlees en zo. Mm -hmm. uh, was gekanteld. En in plaats van dode koeien uh, lagen er allemaal dode apen in. Uh, en, en daardoor... Heet het broodje daar is aapverhaal. begonnen, ja, daar is de, de begonnen. geboorte van het broodje afval. Ja. Uh, Thea Krijgsheld en Charlie Duik, dank je wel voor de Facebook-like. Er zijn er weer twee bij. Oh, heel goed, heel goed. Hey, wil je reageren? Dan kan het via het 0800-1121. En stuitte jij nou ook op een uh, vreemd bericht... wat je niet helemaal vertrouwde of wat je misschien nog steeds niet vertrouwt... dan kunnen wij het hier voor je gaan opzoeken of uitzoeken. Kijken waar het vandaan komt, laat het eventjes weten. Uh, dat kan via de Radio 1-app, het kan via 0800-1121... of inderdaad als je onze Facebook boekpagina lijkt um, en een ode van Julius. Kan je daar ook uh, mee krijgen. Um, ja, dat uh, later. Zometeen gaan we nog een keer luisteren naar het Joopcafé Er komt nog een uh, stuk weer over nepnieuws. Uh, mocht je tussendoor willen reageren, dan kan dat. Cool. We apologize van Cresip. De nacht van de radio. De nacht van de radio, waar we het hebben over nepnieuws in het Joopcafé. Francisco van Jolen en Han van der Horst praten over het nieuwe boek van Han, genaamd Nepnieuws. Een wereld van desinformatie. Je kan reageren via 0800 1121 of via de Radio 1 app. We gaan ondertussen luisteren naar het tweede deel van het Joopcafé. Het Joopcafé. Toch is de verdeeldheid in, in Schiedam groot. Toch is dit ook de stad met het laagste opkomstpercentage bij gemeenteraadsverkiezingen. En toch is dit ook een stad waarbij landelijke verkiezingen heel veel gestemd wordt op twee partijen, de PVV en Denk. In de buurt waarin ik woon, Schiedam-Nieuwland, dat is een... Wederopbouwbuurt uit de jaren 50 oorspronkelijk. Daar zijn Denk en de PVV zelfs de grootste partijen. En als die dus mee zouden doen met de gemeenteraadsverkiezingen hier, dan zou het wellicht wat anders gaan verlopen. Ja, uh, wij zijn ook op het, in Schiedam heel benieuwd naar het resultaat dat Denk zal uh, boeken. Want Denk doet wel mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is toch een partij die met name onder Turken, veel aanhang heeft. En als je gaat kijken naar de hoeveelheid mensen van Turkse afkomst in Schiedam... Hè, dit is wel een stad met drie moskeeën. Uh, als je dat gaat optellen, dan, nou, dan mogen ze in hun handjes knijpen met drie of vier zetels. Bovendien zit er in die Turkse gemeenschap van Schiedam zit er ook een aantal... Alevite, dat, zijn, dat is een aparte stroming. Die hebben ook een hoofdkwartier voor de Rijmond bij ons in de stad. En die gaan liever dood dan dat ze op Denk stemmen. Ja, want dat is, ja. er wordt altijd heel simplistisch over gedaan. Maar er zijn er heel veel Nederlanders met een Turkse achtergrond. die echt helemaal niets van Denk moeten hebben. Nee. Die stemmen nog misschien liever op de PVV ja. dan dat ze op Denk zouden stemmen. Ja. Dus uh, daarvoor, maar wat... en, de, en de leider, de lokale leider van, van Denk. dat is ook een, een kuzoef figuur. Iemand die de PVDA heeft verlaten. Iemand die minimaal zo slim en intelligent intelligent en glad is als Kuzu. En Kuzu heeft ook een groot deel van zijn leven... bij mij in de buurt hier in Schiedam doorgebracht. Dus wij kennen deze mensen wel. En uh, de, uh, de campagne van Denk is actief. En het zijn gewoon geen domme jongens. Dat, uh... Ze gaan heel slim te werk. Maar wat mij wel opviel... Ik woon in Rotterdam. Dat ligt naast Schiedam. Als je, voor de mensen die dat niet weten. En ik zag bij ons toch wel iets uh, bijzonders gebeuren eigenlijk. Uh, Af, en dan heb ik het niet over de verkiezingsstrijd van de afgelopen weken... maar al eerder. Leefbaar Rotterdam, in de eerste, die, zit nu, die is nu vier jaar aan de macht in Rotterdam... Ja. En de eerste twee jaar, en ook in de campagne van de vier jaar geleden... stelden ze zich nou, best wel gematigd op. Ja. Uh, probeerden ook de, uh, de, de uh, Rotterdammers met een niet achtergrond een beetje aan te spreken. Uh, uh, wilden meer een volkspartij worden voor echt alle Rotterdammers... Uh, je, zag, je hebt aan de andere kant heb je NIDA. Een partij die zich baseert. of laat inspireren, zoals ze dat zelf zeggen. door de islam. Die ook een grote toon had van verbinding. We willen samen oplossen. Ik zal niet zeggen dat het nou grote vrienden waren met Leven Rotterdam. Eén tegendeel. Dat waren elkaars opponenten. Maar binnen een redelijk spectrum. Beiden niet van. ze gingen wel hard tegen elkaar tekeer. Maar toch, ja. binnen het betamelijke zou je kunnen zeggen. En dan op een gegeven moment zie je dat aan de ene kant zegt Wilders, ik ga meedoen in Rotterdam. De PVV die gaat meedoen. Uh, Leven Rotterdam schrikt zich een hoedje. Trekt Baudet aan. Gaat harder taal aanslaan. aanslaan van we willen geen halalslagers, noem het maar op. En aan de andere kant zie je dat Denk kopt. En doet Nida ineens ook... Uh, die, hè, wij moeten ons rug recht houden, uh, dat soort taal uitslaan, Wat ze eerst helemaal niet deden. Dit is toch, laat toch zien hoe dan polarisatie werkt. Ja, en wat de situatie in Rotterdam ernstig maakt, is het feit dat je daar nu in de gemeenteraad een etnische tegenstelling zou kunnen krijgen. Denk en Nida zullen allebei wel wat zetels halen. En dat is een partij, dat is een partij voor, zoals dat heet, zijn allebei partijen voor mensen van kleur, vooral als het moslims zijn. En de. Die ontpoppen zich steeds meer als de partij van de ontevreden blanken. Vandaar ook deze geweldige uh, propagandaactie die ze nu voeren: dat er geen halalslagerijen meer mogen bijkomen in de Rotterdamse winkelstraten, omdat dat onroterdam zou zijn. Dit is gruwelijke uh, etnische uh, propaganda, dit is volksmennerij, en dat wordt gedaan door uh, Joost Eertmans. En ik verdenk Joost Eertmans ervan dat hij iets geleerd heeft van iemand uit mijn nepnieuwsboek. Dr. Karel Luger, succesvol burgemeester van Wenen rond 1908. En die sloeg bij eh, elke verkiezing, die hij dan ook glanzenrijk won, heel veel antisemitische taal uit. En als hij dan eenmaal burgemeester was en hij gewoon met de Joodse gemeenschap samenwerkte... dan zei eh, dokter Carol Lure, die zei... wie hier Jood is, dat zal ik zelf wel bepalen. En dat vind je in, eh, in leefbaar ook wel ten opzichte van de moslims. Dus de taal is heel hard. Maar als je kijkt naar wat... Uh, wat Joost Eermans nou doet als wethouder, dat is eigenlijk verdomd weinig. Dat is mager. Dat is gewoon een beetje zijn stukje, zijn resort van de stad beheren. Ja, het is ook een bestuurskundige. Maar om nou te zeggen: van nu staat de stempel van leefbaar erop, dat is onzin. Dat is volstrekt de flauwkul... Maar op het moment dat hij een camera ziet. Dan wordt, het raad, wordt de radicaliseringsboodschap gebracht. En het is ook echt een radicaliseringsboodschap. Het is zonder Allah. Maar het is dezelfde radicaliseringsboodschap... die moslims altijd zo wordt verweten. Dan wil ik van jou graag weten... Dat, uh, je zei net hier in Schiedam... doen 13 partijen mee. Het valt mij op dat er eigenlijk overal... idioot veel partijen meedoen. Uh, het aanbod is groter dan je ooit kan voorstellen. Uh, en toch de opkomst lijkt heel erg laag te worden. Nou was het de afgelopen 15 jaar, deze eeuw, hebben wij geleerd... dat komt door de kloof tussen de burger en de politiek. Mm. Uh, ze hebben, de er valt niets te kiezen, werd er dan gezegd. Uh, nou, volgens mij, alle politici die hier beneden ook aanwezig zijn... die zijn voortdurend bezig in deze stad om uit te vinden wat er aan de hand is. Uh, de er, de, er is geen kloof, uh, er is wat te kiezen en nog gebeurt er niks. Wat is er aan de hand? Um... Er is wel een kloof en er valt niks te kiezen. Er zijn dertien partijen. Uh, ze zijn vanavond allemaal aan het woord geweest. En als je dat optelt... dan uh, zijn ze voor het goede en tegen het kwade allemaal. Ze zeggen ook heel erg dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Meneer Bens van de ChristenUnie vertelt dat hij één keer in de week op zijn knieën gaat een uur. En dat zal ook ongetwijfeld waar zijn. Uh, maar... Het is toch een, een, een veilig midden. En zelfs de meest radicale, boze MKB'er in onze gemeenteraad... Andreas Roze, is een toonbeeld van, van redelijkheid. En ja, je ziet wel wat verschillen. De linkse run die, uh, die zijn, le doen lelijker tegen de auto... en zijn grotere voorstander van, uh, van parkeermeters dan de rechtse. Maar ik zelf zat ook te bedenken... waar moet ik nou op stemmen en, en waar moet ik nou op gaan letten? En ik kwam tot het schrikbarende oordeel dat ik moest gaan letten... op wat die raadsleden konden... of ik van ze dacht dat ze de vergaderstukken... Dat ze die uit de envelop halen, dat ze die lezen en ze daarna ook begrijpen. En dat als ik op iemand stemde die aan die eisen voldeed, dat dan de partij er niet zo verschrikkelijk veel toe doet en dan kan het D66 zijn. Of het kan GroenLinks zijn, maar eigenlijk ook alleen maar... omdat de lijsttrekker in Schiedam van GroenLinks... die voor zijn beroep is hij de secretaris van het cohesie van bestuur... van de Erasmus Universiteit. Dus dan denk ik dat hij de stukken wel snapt als hij ze te zien krijgt. Begrijp je? Uh, maar ze zijn allemaal welwillend... Uh, ze hebben een ideologisch geschilletje, maar dat gebeurt al 50 jaar, daarnet uitgevochten over erfpacht. Er zijn een paar mensen die zeiden dat ze tegenstander waren of kritisch stonden ten opzichte van torenflats. En er zijn plannen om in Schiedam torenflats te bouwen, omdat we 5000 woningen nodig hebben. Weet je, dus dat is, dus dat is niet Rotterdam. Han, het is, nee, het is niet Rotterdam. Het klinkt allemaal heel erg beschaafd. Ja. Zou het kunnen zijn dat een groot deel van de kiezers helemaal geen beschaving wil? Het kan, ze, het kan ze weinig schelen. En ze willen wel beschaving, want ze willen netjes met elkaar op de trap uh, wonen. Het gekke is bij mij in de wijk, waarbij de Kamerverkiezingen, Denk en de PVV uh, de grootste partijen zijn. Daar zijn de onderlinge verhoudingen toch... Ja, heel schappelijk en de mensen laten elkaar met rust en uh, ze gunnen elkaar hun eigen leven zolang ze de, het geluid maar niet al te hard aanzetten. Dus het idee dat als de PVV en Denk groot worden dat dan de hel en verdoemenis losbarst, is ook een beetje nep nieuws? Ja, ze worden bovendien niet zo groot. Je ziet, je ziet in, in, in Rotterdam bijvoorbeeld dat Leefbaar Rotterdam op dik verlies staat. Maar dat klopt ook, want ze worden afgerekend op wat ze de afgelopen vier jaar allemaal niet hebben uitgevoerd. Jorder Francisco van Jolen en Han van der Horst hier op NPO Radio 1 in het Joop Café. En de hele podcast is in zijn geheel terug te luisteren op joop.nl op onze Facebookpagina. Dat is de Nacht van de Radio. Die moet je eerst eventjes liken. En ook op iTunes te vinden. Straks uh, gaan we kijken hoe het zit met. Uh, Jullie is van de redactie. Die zit. Uh, zijn stemwijzer is hij aan het invullen. En dat doet hij uh, met blosjes op zwangen. wangen. Kom je er een beetje uit? Ik vind het ingewikkeld. Je vindt het ingewikkeld. Ik had ja? 23 Oké, okay. nou dan uh, moet er op een gegeven moment wel een uitkomst komen. Keuzes maken. Ja, hoop je op, op. Tenminste, zou je een bepaalde uitkomst vervelend vinden? Nou ja, ik, ik, ik heb wel een bepaalde gedachte. En die wil ik graag nog even voor mezelf houden. Maar ik zou toch wel schrikken als ik daar heel ver van afwijk. Ja, snap ik. Um, Zometeen horen we jouw uitkomst. Eerste Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this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 Riders on the Storm. Toepasselijk. Het is echt bagger weer. Het is koud. Het is heel koud inderdaad. En veel wind. Veel wind. Je bent klaar met je stemwijzer, Julius van de redactie. Ja. Klopt. Ja, moet wat, ik het spannend maken? Wat, wat, ja, ja ik, ik, ik, vind het, ik vond het zelf um, heel, één heel spannend om te doen. Uitslag ook best wel spannend. Hé, hey, en uh, wat zijn nou vragen waarvan je denkt... daar heb ik nog nooit over nagedacht? Um... Nou ja, een aantal vragen waar ik, waarvan ik ineens dacht... oh ja, wel logisch of zo. Mm -hmm. Preventief fouilleren op straat, dacht ik... ja, goed dat we daarover na gaan denken. Ja. Uh, ben je wel eens preventief gefouilleerd? Ik ben uh, wel vaker preventief gefouilleerd Door een politieman? Verde dit een spannend gesprek worden? Ben jij wel eens preventief gefouilleerd? Nou, eigenlijk zelden. Maar ik moet wel zeggen dat als ik met uh, uh, vrienden ben... Ja. Uh, dat ik vaak de dans ontspring en mijn vrienden niet. Maar bij, bij bijvoorbeeld als je een club binnengaat? Of... Ja. ja. En ik heb een vrij diverse vriendengroep. En ik moet wel zeggen dat het mij dus inderdaad nooit gebeurt... en mijn vrienden wel. Maar dus... hoe, hoe lukt je? Ren je dan gewoon kaart door? Nou ja, ik denk dat het meer te maken... Ja, nou ja, ik weet het niet. Geen idee. Dat ik misschien dat je gewoon, uh, gewoon ontzettend schijnheilig overkomt. Of heel lief. Oké. Okay. Kan toch? Schijnheilig of lief? Oké. Okay. Uh, nou ja, laat ik het volgende keer gaan vragen aan zo'n meneer. Vindt u mij schijnheilig of lief? Waarom, waarom hij of zij wel en iemand anders niet? Ja, maar jij, vind, je, vind je het onprettig om gevoeierd voor je, voor je te worden? Of maakt het je echt geen reet uit? Nou ja, nee. Ik, ik denk wel nu in deze tijd dat het goed is dat, dat, dat, het, dat het een bepaalde veiligheid geeft op straat. Mm -hmm. Dat het wel kan. Voel jij je veiliger? Um, nou ja eigenlijk ik ik voel me ik voel me in principe niet onveilig op straat, mm -hmm. maar ik vind het wel een veilig idee dat we ten alle tijden iets moet kunnen laten zien, gewoon dat je dat je gewoon. Dus ja. dat voor dingen vind jij belangrijk inderdaad bij het bij het invullen van een stemwijzer. Wat vind je nog meer belangrijk? Uh, dat de shops uh, open blijven. Nee dat is een nee dat maakt me niet uit. Maar die stond er wel tussen. Moest ik wel over nadenken. Dacht ik ja ja dat. Uh, ja mm -hmm. dat, dat zijn ook dingen die, die, die natuurlijk spelen uh, toerisme in, in de grote steden Airbnb ja vind ik weet je ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind ja, ik moest uh, ik moet zeggen dat ik ging gisteravond was ik met een vriendin uh, ook de stemwijzer aan het doen. En zij heeft een koophuis in Amsterdam. En dan kijk je echt anders tegen dingen aan. Terwijl wij zijn eh, van dezelfde leeftijd. Wij hebben dezelfde soort werk. We, weet je, dezelfde interesses. Maar zij heeft een koophuis en ik niet. En dan ja. ga je zo bij elkaar vandaan. Bij het invullen van... Ja. Uh, stemwijzer voor de gemeenteraad. Dus jij had zoiets van help me. Ik ja. heb hulp nodig. En, en zij, zij eh, van wilde ja. gewoon cashen. Ja. Help me of cashen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik weet niet of ik hypocriet genoeg ben om... Uh, opeens straks voor Airbnb zijn, stel ik kan een huis kopen. Nee, ik snap het. Hey, wat is de uitslag? Um, de uitslag. Of wil je, dat, wil je dat delen überhaupt? Sorry, dat moet naja, ik misschien eerst vragen. Aan wat, je. Mij, wat, mij, wat mij wel verrast is bijvoorbeeld dat een partij als uh, D66 vrij laag valt ja. bij mij. Ik had die hoger verwacht. Ja, ben jij en, je teleurgesteld? Nee, ik ben niet teleurgesteld, want ik, ik geloof in mezelf. <laughs> ik geloof dat het goed gaat komen ook. Oké. Okay. Um, nou ja, dan mogen mensen zelf invullen, maar de partij met de rode tomaat komt vrij hoog. Mm -hmm. Oké, okay. de partij met de rode tomaat. En uh, ga je hem nog een keer doen? Thuis, voordat je gaat stemmen? Ga je nog beter, uh, beter voorbereiden? Nou ja, weet je, weet je wat ik me ook afvraag? Is het niet zo dat je van tevoren al een partij in je hoofd had? Ook voor de mensen zoals ik, die er niet heel veel mee bezig zijn en ook in de vriendengroep er weinig over hebben. En dat je die partij niet gewoon vasthoudt en dat die stemwijzer, ja. Als een soort voetbalclub. Ja, dat je daar Eigenlijk, niet meer. Ik, al al ik, bakken ze er geen reet van, je blijft toch achter ze staan. Nou ja, nee, dat, dat niet. Maar ik weet niet of de stemwijzer mij zo beïnvloedt. Mm -hmm. um, daar twijfel ik aan. Ja. Maar je gaat wel stemmen. Ik ga wel stemmen. Ga jij stemmen? Ja, ik ga zeker stemmen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ehm. Um, maar wat, wat vind jij dan? Vind, vind jij dat de stemwijzer... heeft hij jou wel Nee nee Nee, maar ik heb hem echt serieus 30 of 31 keer gedaan. En ook gedaan van... wat moet ik doen om uh, helemaal... ergens anders uit te komen dan hoe ik zelf denk? Gewoon om, om al die denkpatronen een beetje... Uh, te, door, to, ja, te proberen te, te kunnen begrijpen. Ja? Uh, maar, uh, nou ja... eerlijk gezegd begrijp ik er nog steeds geen reet van. <lacht> ja, nee, precies. Dus ik ga nog uh, gewoon even misschien verder ik, lezen. Misschien ga ik hem dan ook nog maar een keer doen. Ja, precies. Hey, straks in het tweede uur van de nacht van de radio... hebben wij een shoeg column van Lise Korpershoek. Leg jij even heel kort uit wie dat is. Nou, Lise is uh, groot en uh, bekend geworden op internet... met filmpjes maken. Uh, mm. Je kan haar onder, onder andere volgen op Snapchat en op Instagram... waarbij zij uh, ja, veel filmpjes maakt die heel veel mensen interesseren. Uh, met haar kat bijvoorbeeld maakt ze mooie filmpjes. Uh, dat doet zij. Ze heeft een hele mooie column gemaakt. En inderdaad. ze heeft een prachtige column geschreven. Straks in de tweede uur van de Nacht van de Radio.